11 Uur. Dit is Jorotje Abkhamha met het NOS Journal. Twee dagen na de machtsgreep door militairen in Zimbabwe is president Mugabe nog altijd niet weg. Het leger praat met hem over de voorwaarden voor zijn vertrek. Dat duidt erop dat hij nog eisen kan stellen. Maar dat hij moet opstappen lijkt onvermijdelijk. Ook zijn eigen partij, de ZANU-PF, zegt dat er geen weg terug is. De partij stelt vandaag een resolutie op waarin staat dat Mugabe dit weekend moet aftreden. Als hij dat niet doet, wordt volgende week een afzettingsprocedure in gang gezet. Op straat gaat het normale leven door. De Nederlandse ambassade in Harare was even gesloten vanwege de onzekere situatie, maar is inmiddels weer open. Omwonenden van het vliegveld van Rotterdam eisen bij de rechter dat het aantal nachtvluchten wordt verminderd. Volgens de omwonenden zijn er jaarlijks 1200 nachtvluchten, terwijl er was afgesproken dat het er maximaal 849 zouden zijn. Een bezwaar werd door de inspectie Leefomgeving en Transport afgewezen, omdat de totale geluidsoverlast binnen de normen zou blijven. Maar de omwonenden van de Rotterdamse luchthaven zeggen dat het maximum van 849 nachtvluchten een harde afspraak is en hebben de inspectie daarom voor de rechter gedaagd. De zaak dient volgende week donderdag. Minister Koolmees van Sociale Zaken is bezorgd over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo, waardoor 600 banen verloren gaan. En noemt het heel slecht dat zoveel mensen hun baan verliezen. Koolmees gaat nog goed bekijken wat er aan de hand is, maar denkt dat het kabinet weinig kan doen omdat het om een individueel bedrijf gaat. De Nederlandse short tracksters hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Seoul een Olympisch startbewijs veroverd op de 3000 meter aflossing. Suzanne Schulting, Jara van Kerkhoff, Lara van Ruiven en Rianne de Vries haalden de halve finales met een tweede plaats in de heats... Ze eindigde daardoor in de top 8 van het wereldwekerklassement. En dat betekent dat er zeker vijf Nederlandse short tracksters naar de winterspelen in Zuid-Korea mogen. Het weer vrij zonnig en vrijwel overal droog. In het noordenlokaal kan dus op een bui en het wordt een graad of 9. Dit was het in ZFM, verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Wel, nee, de boys are back in town. We oh, nee. hadden net een vorige keer over de meisjes, toen nu over de jongens. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit aan. Haar. Nee, zijn wel de meisjes. Ja, zijn... Zo'n hele mooie Siciliaanse. Ja, zelfs de allermooiste Spaanse. De Haagse meisjes die verslaan ze. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes er daar. Dat is toch zeker wel. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze. Wil jij zo'n Chica of een Haagse? Ja, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes er daar. Zijn de de Het zijn de meisjes uit de Het zijn de meisjes uit de zijn de meisjes uit de Haag De allermooiste van de hele hele wereld Zijn de meisjes uit de Haag Echt wel is mooi dit. De allerleukste van de hele wijde wereld, wereld zijn de meisjes uit Haag. Ik had er eentje in Sevilla Die me reuze goed beviel, ja. Wat zei ze nou die plaag? Ze viel jaren later door de mond en zei. Ik kom eigenlijk uit Haag. Ze zijn best kwappa in Granada. Ik probeerde er een paar dagen. Maar het is voor mij geen vraag. De allerleukste van de hele wijde wereld, wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Zijn de meisjes uit de Haag. Dan de van de hele wijde wereld, wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ja, dan nou wat, wat vind jij er nou van eigenlijk? Uh, moet ik zeggen eigenlijk? Hmm. Ik ben een heel onbeleefd. Dus je zit met mijn mond vol. Jij zit met je mond vol hmm. natuurlijk. Nou, zal ik maar gewoon even een stukje muziek draaien dan uh, ter, nou, of, ter opvulling je, je van... Uh... Mag me, je mag me wel wat vragen hoor, dat maakt helemaal niet uit. Nou, ik heb de vraag al gesteld. Alleen, uh, ja, ik kreeg er niet een antwoord op waarvan ik zeg van... nou. Weet je hoe dat kwam, Willem? Uh, ik ben heel benieuwd. Ik had mijn koptelefoon nog niet op. Waar heb je had je mond vol en je had je koptelefoon niet op. Dus ik krijg strafpunten. Nou, ik zou zeggen, weet je wat, uh, stop het maar in je kleine doos, zeg ik dan. Ja. Maar in, je wat... in je little cream bag, ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat wou je me nou vragen? Want daar nou, weet ik nog niks. <laughs> mijn auditief geur is van dusdanige kwaliteit. dat mijn, mijn, mijn, mijn geheur is net zo'n ding met gaatjes. Een zeef. Zo'n aanhanger. Zo'n ding waar je mee van de bergen springt. Oh, oh ja. Een aanhanger. Een aanhanger. Ja. Ik ga me gewoon muziek draaien. Want uh, jij je mond maar leeg. Uh, Ik heb nog een rateltje voor je. Ook voor de luisteraars. Ja. Op de grond mm -hmm. ligt een, uh, een vierkant pakje. Daarnaast ligt een, een, een, een slachtoffer, iemand die uh, helaas is overleden. Mm -hmm. En nu is de raadsel alle, alle luisteraars. Waar is het uh, slachtoffer aan overleden? Een vierkant pakje. Ja. Oh ja, ook nog een hoop touw eromheen. Touw eromheen. Dus een vierkant pakje, touw eromheen ligt op de grond. Ja. Dat is de oorzaak: dat, dat, dat, dat een slachtoffer dat die overleden is. Nou, dat. dat... Dat waar, men. Dat ver, waar is de slachtoffer aan overleden? Okay. De oplossing komt uh, nou, over, over, uh, over een paar muziekjes of zo. Een paar muziekjes. Maar, maar tot die tijd de, de luisteraars mogen reageren. Tuurlijk. En dat als kan, ze het weten. Dat kan onder nummer 023 5730 393. 023 5730 393. Ja, nou leuk als, als iemand het weet. Die uh, krijgt de eerste prijs. Die mag, uh, die mag een keer uitdienen. Uh, uh, die de reis naar Tibet. Dan organiseer ik dat, want ja. ik zit tenslotte bij een reisbureau. Daar ook. Ja, oké. Okay. Nou. Lippen back on the track for a little green light. Glad if I'm just <because> a Doing my work But sir tonight I'm sorry decided... Ja, neem je toch zover de George Gebaker selection Ja, maar ik zag er ook de naam Jannes bij staan. Ja, dat klopt. Jannes was er ook bij. Ja. Jannes, Rines. Met die, met die zangeres, met die vriendin van hem, weet je wel. Een route toeter op mijn scooter of zo. Oh, uh, ja, ja, ja. Die was er ook bij. Toen een heel, een heel uh, Holland uh, event uh, was het. Uh, In Hanoi. Huh? in Ahoy. Ik weet niet of het op een boot was. Dat weet nee, het was in Ahoy. Oh, Ahoy, Rotterdam. Ahoy, Rotterdam. Oh, ik dacht ja, ja. dat je Ahoy, dat je een schip zat. Ja, jij denkt, dat ik helemaal, jij denkt dat ik helemaal niks weet. Maar ik weet dan af, af en toe dan kan ik wel eens een goede dag te komen. Ja, ja. En dan, dan, dan, dan lijpel ik het ook zo op. Dat komt er zo uit dan. Dat is ook wel weer zo. Ja. Dat is ook wel. Ik heb trouwens, trouwens nog wel een weetje. Een, een ja. Weetje. Weet weetje. Um, wat ik, uh, ik van de week las is dat de radio uh, Radio Kijlenlijn, die ken je wel van vroeger, het senschip. Dat die termen worden weer uitzend. Oh ja, ja. Echt waar? En waarop dan wel? Nou, op de middengolf, hè, de ouderwetse uh, golflengte. Komt ook van de boot af nog steeds? Nou, volgens mij komt het gewoon rechtstreeks uit Engeland. Maar dat durf ik mij nog niet aan te snijden. Ik moet me er nog in verdiepen. Ik ga dat ook doen. Ja. Uh, ik geef er niet te veel uh, uh, reclame voor, want dat moet natuurlijk wel zo zijn. De mensen Dan zie je hem luisteren. Hè, want. Naast, naast dat wij dit doen, zijn er ja, nog veel ja, meer problemen. als je nou de middengolf hebt op de FM, dat is toch wel heel verschil. Hoor. De, ja, maar ja. Weet je, ik, ik heb muziek waarvan ik zeg van. Oh, nou, dat hoort eigenlijk liever op de middengolf. Want dan komt er gewoon veel mooier tot hun recht. En heb F ik zometeen een voorbeeld van. FM, dat feest meer. feest meer? Ja, ja, ja, ja. Nee, dat klopt inderdaad. En uh, als je last hebt van je frequentiemodulatie. Hè, ja. Dan, uh, ja. Dan kom je toch nog wel eens een keertje bij de dieren naar terecht, denk ik. Dan kom, kom je helemaal. Uh, hoe zeg je dat ook? Uh, bedrogen uit. Ja, dat maar, je maar bedrogen, ja. Kom je bedrogen uit. Neem dat nou ter zielen Willem. Ik heb laatst een nieuwe album, ja, nieuwe album gekocht van Marco Bossato. Nou, bedroven zijn echt bedrogen. Hoor. Wie is dat ja. nou weer? Marco Bossato? Ja. Oh, dat is die, die Italiaans-Nederlandse uh, Italiaans, zanger. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet, hè? Nee, ik ken hem niet. Maar weet je dan wel wie Guus Meo is? Wie? Guus Meo is. Wie is het? Weet je wel wie Guus Meeuw is? Ik ken wel Guus Bossato. Guus... Ik, uh, weet je, ik ga een, een, een plaatje draaien. Dat is eigenlijk een van het plaatje wat ik wou draaien. na mijn mededeling over Radio Caroline. Ja. Uh, de frequentie is, dacht ik, uh, 678 op de middengolf. 678 uh, kilohertz. Hè, want we praten niet over megahertz, maar kilohertz. Ja. Uh, ik weet niet of het in zand wordt te horen. Want dus je moet gewoon eens een keertje luisteren. En, uh, het is een beetje Kilohertz? Kilohertz. Is ja. dat hetzelfde als volle pond? Uh, twee keer. Twee keer? Ja. Oh, de Fortunes. Ja, en een hele digitaal uh, uh, opnieuw opgenomen versie. Hè? Want dat is, dit is heel sprankelend. Dit is een, allemaal nieuw, kraakvrij. Ja. En, uh, ja. en, uh, alleen, ja, ik denk als je de jongens zelf ziet en zelf hoort, dan denk je van nou, dat kraakt nog wel behoorlijk. Ja. Denk ik dan. Ja. Ik denk vooral als ze lopen. Als ze lopen wel. Dan zijn ja. ze minder gefortuneerd. Ja, is ja. Later, later is er geloof ik een, een nummer al geschreven. Meester prikkenbeen zeg je dan? Maar wat? Nee, nee ja. Boudewijn de klein is dat. Boudewijn de klein. dus Samen was dat met Ellie, hè? Ellie. Weet je nog? R Ellie Rickert de Zuiderveld. Ja, Van die precies. Van Ja, precies. Is <gif> die het? <stiert>. Ja. <gif> Daarna, na, na, die, na die tijd, zijn ze nog een poosje gaan samenwonen. Maar was niet zo'n succes. Ja. ja. Hé hey Willem, die percussionist die staat hier. Maar die moet eventjes zijn geluid uittesten. Kan jij eventjes die, die drum openzetten? Kun je dit even doen? Ja, dat wil ik. Ja. ja die, die pingel hebben we nodig. Ik, ik, ik hoor een keer Roy ding. Oh, Roy een ding, ding, ding, ding. Ja. <laughs> we, hebben, we hebben Tom Toms nodig. Ja, en uh, we uh, hebben natuurlijk de sneldrum nodig. Uh, en... Uh, ...daar het. Oh. Ik word nu heel gek. Ja, nee, maar dat is leuk, want uh, hij gaat uh, een, een nummer uh, meespelen. Oh. Van Paul Simon. Wie? Paul Simon. Van uh, Nick en, uh, Nick nee, en Simon. Nee, nee, oh, nee, nee, ik bedoel Paul Simon. Simon, die bedoel je. En uh, dat doet hij dan alleen maar s laat normaal gesproken. Ja. Maar uh, voor vanmorgen maakt hij dan een uitzondering... En het nummer heet normaal late in de evening, ja. maar nu heet het early in the morning. Early in the morning. Hoor je, het... niet, je hoort het niet teur op de plaats, maar je nee. hoort het wel teur op de drum straks. Is het, uh, is het wel programma waardig? Want het, uh, als ik de reacties zie, hè, wat ik nu binnenkrijg, ja. worden wij dan wel op een ja, soort, soort van een voetstuk gezet. Ik heb het liever niet, maar... maar, als ja, ben, maar dat, dat, ja. dat geldt natuurlijk in bijzonder voor jou, Willem. Ja. Een bruisend voetstuk. Nou, uh, ik stap er wel af. Ja. <laughs> nou, uh, zal ik het nummer maar instarten dan dat die man. Uh... Ja, doe dat maar. Doe dat maar. Nou, dan komt hij dan. Ja. Zet hem maar open hoor. Hallo? Hallo, jongetje? Hallo? Sorry, ik moest even de stekker eruit halen. Goh, ging het ging, ging, ging te snel? Ik, ik, ik kon het niet meer bijhouden. Het ging zo snel. Nou, ik snap je met twee koptelefoons stuk, meneer. Een microfoon stuk. Wat moet ik hier nou mee? Ja, ik, ik, heb, ik heb het niet goed begrepen, meneer. Het is. Uh, er staan hier allemaal van die blikken op de tafel. En daar heb ik een beetje op geramd. Maar uh, ik kon het niet meer bijhouden. Het ging zo snel. Oh, ik, uh, ik voel toch weer die diepe psychische moeheid opkomen die nauwelijks onder druk is. Ik, nog, uh, ik ja. zou zeggen, ik zou zeggen, er nog maar een plaatje in, ik, hoor uh, Ik ga het doen, want... Uh, het was wel geweldig live gespeeld trouwens. Dat wil, wil ik toch wel even zeggen, beste luisteraars. Live gespeeld! Ah, dit is Left Side, en Left Side uh, ja, uit Volendam natuurlijk. En uh, ik, ik begin volgens mij een beetje te klinken als Mario uit Zandvoort... maar dat is dus echt de bedoeling niet natuurlijk, nee. Ik, uh, ik heb uh, iemand uh, onder de knop zitten, telefoon... en uh, die wil geen verzoekje doen, maar uh, ja... Ik ga eens even kijken wie het is. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Hallo, spreek ik met van Zandvoort. Goedemiddag, wie is dat? Dag Sinterklaas, spreek ik daarmee? Ja, spreek je mee? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, ik hoor het altijd Willem, hè? Ja, ja, ja, ja. dat komt door mijn, door mijn uh, accentloze uh, accent, zeg maar. Ach, Willem, wat is het mooi weer in Nederland? Ik ben op de hoogte van, uh, van Scheveningen. Scheven Inge. Scheven Inge? Bent u bij Inge, ja? Ja, Inge die staat een beetje scheef. Uh, Scheven Inge zie ik dus aan de kust. Ja. En ik vaar nou dus richting, uh, richting Zandvoort en jij zei... Eerder in de uitzending, want ik luister ook nog naar jullie. Ik ben er blij mee. Dat, dat wij zo rond vanmiddag drie uur langs Zandvoort varen. Ja, klopt dat, een beetje. Kon, kon ook wel eens twee uur worden. Of dat is ietsje vroeger, want we schieten aardig op. Oh, je hebt de wind mee. Het is weer, hè? Ja. Het is prachtig weer. Maar heb je nou een zeilboot bij je of een, een motorboot? Nee, we hebben, we hebben de stoomboot mee. Ja. Ja, ja nee, zo is dat. Ik wil, ik, wil, ik, ja. ik wil eerst eventjes alle kindjes in Nederland vast... Groeten, hè? Dag jongens en meisjes. En ook papa's en mamas natuurlijk, wat leuk. Ik kom eraan in morgen in Dokkum eerst, hè? In Dokkum? In Dokkum, maar ja. Dat is in Limburg, uh, Sinterklaas. Ben nog, ik, ben nog, ik ben nog nooit aangekomen in Dokkum. Nee, ik ook niet. Ik, meestal vang, val ik aan uh, zo rond eerst en tweede kerstdag, altijd. Ja, dat is meestal zo, hè? Ja, dat is waar. Dan eet je te veel, dan snoep je te veel. Oh, dat is het, dat is het. Dat is het. Nee, maar Sinterklaas, die komt dus uh, voor het eerst eigenlijk... Uh, voor zover werk me weet te herinneren. Ja, in Wat leuk, hè? Nou, in Friesland, want, spreekt u een beetje Fries of... Uh... Nee, nee. Niet. ik spreek geen Fries. Nee nee. Nee, nee, nee, Ik bevries wel eens als ik aan boord sta en tegen de ja. bevries ik wel eens. Ja, dat is wel zo. Ik niet. Nee, ik spreek het helemaal niet. Nee, nee, nee, en van Friese vlag hebt u ook nog nooit gehoord, denk ik? Nee, nee. Nou, ja, dat is toch koffiebelk. Ja, dat gooi je in de koffie, hè? Heel goed. Dat gooi je in de koffie, ja. Een pepernootje erbij. Lekker, hoor. Daar heb ik wel eens van gehoord, maar je mag geen reclame maken op de radio, Willem, dat weet je toch? Nee, nee, nee, maar goed, wij maken ook, wij maken ook geen reclame, dat is, dat, is, dat is niet de bedoeling. En trouwens, uh, ik denk dat het in dit geval helemaal niet zo erg is eigenlijk, want het gaat om Sinterklaas natuurlijk. Het gaat helemaal om Sinterklaas. En ik heb uh, 308 boten, uh, varen ermee. Uh, nee, dan moet ik, ik moet het goed zeggen, 307, want de, de boot van Sinterklaas is nummer 308. Hè? Ja, ja. En eigenlijk nummer 1 en de rest wat erachter komt zijn die andere 307. Allemaal pakjesboten. Hè? Ja, maar ik heb van de week nog telefoon gezocht met, uh, met de stuurpiet. Want ik wilde graag weten hoe laat het, uh, dat u daar een ja, dokken bent en zo. Is hij nog steeds overstuur? Hij is behoorlijk overstuur en hij heeft de telefoon overgegeven en zegt: hier heb je een collega, Piet van mij, en het was een zeurpiet. Ja. En, uh, nou, ik heb het wel even meneer neergelegd, laatste, Want, uh, ja, hij was uh, te druk, zei hij. Ja, die, die, ja, ze hebben het zo verschrikkelijk druk. Ze hebben ja. het zo verschrikkelijk. Ze zijn nu ook aan boord, zijn ze natuurlijk ook. Want al die cadeautjes die zijn wel aan boord gebracht van al die schepen. Ja. Maar die zijn allemaal nog niet ingepakt. Nee, dat is al. Die zal... waren allemaal nog, uh, ja, zo uh, uit de fabriek, zeg maar. Dus ze moeten dat ook nog allemaal nog van een pakje uh, en een strikje. En in sommige gevallen ook een surprise voorzien. Ja. En wat dacht je van al die gedichten, Willem? Nou, ik heb, ik heb, Misschien mag ik het Ik voorlezen. Ik heb, uh, een, voor Sinterklaas heb ik een, een gedichtje geschreven. Uh, en, uh, die wou ik bij Sinterklaas in de schoen doen. Maar ik weet niet of hij dat wel leuk vindt. Hè? Zou ik dit voor, oh, vol mogen lezen of niet? Nou, dat, lijkt ook, dat, dat vind ik nou zo leuk, Willem, dat je dat nou voor me wilt doen. Daar ja, Nou. ik even lekker voor zitten. Ja, zet u er maar voor. Een het hele, wordt een hele korte zit, want het is maar een paar zinnetjes. Maar goed, daar gaat hij dan. Ja. <coughs> Je vroeg een gitaar en een goochelspel. Wat denk je wel? Ik ben zin niet. Piet, nou. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou voor Rijn Willem? Ja, dat is... Uh, ja. Ja, ik, ik, ik, ik ben daar nou één keer niet goed in. Ik ga je een heen? ander voorbeeld geven. Luister. Ja. In Zandvoort, waar ene Willem huist, is hij bekend als Willem Bruist. Hij is bij de radio. Hij draait mooie muziek. En dat doet hij voor de hele Zandvoortse klik. Ze luisteren allemaal, ze zijn allemaal afgestemd. En ze voelen zich daardoor minder geremd om ook mooie plaatjes aan te vragen. En dat doen ze ook bijna alle dagen. Nou kijk, zo rein, je nou. Ja, uh, ik, ik, uh, ik, uh, ik eerlijk waar zijn, ik laat de tranen lopen over mijn odelijke potje. Ja. Maar ik, ik, ik ben ook nog verre familie van Willy Alfredo, hè. die ken je ook nog wel. Willy Alfredo, Alfredo ja, was dat hij was niet van de maffia? Ja? Roept u maar, zei hij dan, en dan konden de mensen gewoon iets roepen. En het thema wat hij dan riep, dat maakte hij dan spontaan een rijm op. Ja, nee, dat is, dat is, dat is inderdaad. Ja, ik ben al niet zo oud dat ik weet wie dat is, maar goed. Uh... Ik zie er wat ouder uit, hè. Grijs haar, maar dat foutje van de ook, natuur en zo. Geven van, ik wil ook even de oplossing geven van dat raadsel wat jullie net op. Ja, van ik, Sinterklaas, ik weet niet wat het antwoord is. Het is een heel mooi raadsel, alleen maar vertel u het raadseltje nog even voordat u het antwoord zegt. Ja, nou, er, er lag dus iemand op de grond met naast hem, hè, die was dus helaas overleden. Ja. Naast hem lag een pakje, een vierkant pakje, een hele hoop touw en zo. touw. Ja. En dan was, was het raadsel, waar is de persoon aan overleden? Dat was de vraag, ja. En je hebt nog geen telefoontjes gehad, hè? Uh, twee, twee... Uh, uh, um die, hadden die hadden het fout. Twee, die hadden het fout. Want één die zegt van, uh, er kwam door een... Door, hij was uh, gaan eten bij een frietkot. Ik heb geen idee wat een frietkot is. En de andere die zei van, uh, ik weet het niet. Nou, goed, is niet goed. Dat is allebei niet goed. Dat is niet goed, nee. Nou, ik zal het uitleggen. Ja. Het was namelijk zijn parachute. Die naast hem lag, die was niet opengegaan. <lacht> Oh, op zich is dat heel erg, natuurlijk. Nou, hij, is eigenlijk, hij is eigenlijk heel simpel, Willem. Ja, ja, maar goed. Uh, je, moet, je moet er gewoon heel erg slim voor zijn. Maar Sinterklaas, maar Sinterklaas even wat anders. Nou, wat heb ik nou gewonnen? Um, nou, ik zeg, kijk vanavond maar eens in je schoen. <laughs> maar Sinterklaas... Uh, ik, maar, vriend. Ik lach wel, ik lach wel. Maar ik heb nog een vraag eigenlijk aan u. Um, nou... U komt zaterdag aan in Dorkem. Ja. Maar, ook niet geheel onbelangrijk. Zondag komt u aan in Zandvoort. Ja, nou, dat vind ik nou zo gezellig in Zandvoort, kom ik dan aan. Weet jij waar ik aankom, want ik, ik weet zelf de route geen eens. Jawel, jawel. Bij paal 16 op het strand. Ik geloof dat het paal 16 is, maar het kan ook paal 12 zijn. Maar er zijn genoeg mensen die u begeleiden Met de KNRM en, en de KRO en de AFRO en de NCFV. NCRV. En, en, en natuurlijk ook geheel niet onbelangrijk... Zie je, Wem is er ook bij. Kijk, dus ik ben live op de radio. U bent live op de radio en... Uh, ja, dat ben ik nu ook. Dat ben ik nu ook. Ik ben nu ook live op de radio. Ja, u ja. kost een vermogen aan zendtijd. Maar dat geeft verder ja, niet. Zo, dan zondag weer. Zondag weer, ja. dan loopt onze verslaggever, uh, dat is de man op locatie... dat is de, de heer Albert-Jan Vos... Ook wel AJV genoemd in de volksmond hier in Zandvoort. Ja, en die doet daar dan interviews. De sleelste vo vos van Zansel, Zandvoort in Omstreek. Ja, letterlijk en figuurlijk. Hij heet Albert Jan, maar ze noemen hem een hè? Ze noemen hem Rijntje, ja, ja, ja, ja, ja. ja, is ja. De vos, hè? En niet dat hij zo rood is, hoor. Nee, gewoon streken, die man. Ja, hij, hij, hij kleurt er ook helemaal bij, hè? Ja, dat is geweldig. Maar ik denk dat u hem wel ziet, want hij is herkenbaar aan een rode roos. Ach, wel helemaal niet aan, de rode aan een rode roos. Aan de blauwe jas met hem erop. Ach, kijk... Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook he, zo, zo benieuwd hoeveel kinderen mij komen toezingen. Maar waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, Willem, is het weer natuurlijk. Gaat het een beetje lukken zondag? Uh, ik heb even gekeken of we zondag weer hebben. En ja, we hebben wel weer. Alweer? Ja, alweer, ja. Yeah. Nee, maar even zondag, zondag uh, gekheid. Uh, wordt word het een beetje knap weer? Of nou, het wordt, zon, wat, wat ik zondag... dus... Uh, wat, want ik heb natuurlijk voor u gekeken. Uh, uh, het, het wordt uh, bewolkt. Kans op een... Uh, op een bui is het 30%, dus ze valt mee. Ja, en, en dat zijn dan over het algemeen, heb ik begrepen, hagelbuien? Nee hoor, als ik uh, best kan dat er ook pepernoot erbij zitten, dat weet ik dus niet. Ik hoop het, ik hoop het. Ja. dat is voor de kinderen zo gezellig, hè? Ja, Sinterklaas, de... ik krijg zojuist een, een berichtje van Sanne Koper. Ja. Ja. Dat is een kindje uit Zandwoord en die wil graag een plaat voor u draaien, dus Ach, wat lief. En uh, ze heeft zelf, zelf gezegd welke, welke plaat. Ik ben even snel in Stoeken geweest, ik heb hem gevonden in ieder geval. Ja. En uh, ja, het is echt een plaat van deze tijd, Sinterklaas liedje van deze tijd. Dus die wil ik graag draaien als u het goed vindt. Nou, Willem, mag ik je hartelijk bedanken? Ja, dat mag. Ik wacht wel even. En alle, lu en alle luisteraars ook natuurlijk. En alle kindjes in Zandvoort en uh, ook daarbuiten natuurlijk in heel Nederland. Ja, want wij, wij worden overal beluisterd Sinterklaas, Sinterklaas. Onderschat dat niet, hè? Ja, ook in Kalendam, daar, daar kom ik zo gauw niet door nu. Daar heb ik geen tijd voor, zeg, want dat is, uh, daar zou ik met vliegtuig moeten, hè? Ja, dat klopt. Maar ja, goed, dan zou je dus moeten naar nou even kijken van... In uh, momentjes inderdaad, houd toch je is dicht, man. Nou, uh, ja, Quebec, daar moet hij naartoe. Ontario, Quebec, en uh, daar zitten ook uh, kindjes. Ontario? Mee, Ontario, ja. Yeah. Oh, ja, dat is... Ja, een le leuk le dorpje, is dat, hè? Is dat zo? <hijen> ik heb geen idee, ik ben er nog nooit geweest. Ja. Dat, dat, dat <hijen> Sinterklaas, ik ga een plaatje draaien. Ja. Ja. Bedankt en ik ga gewoon ophangen, want ik, moet, ik, ik, ik kom vlak bij die windmolens en ik wil graag even een slaanommetje maken. Nou, ik ben zeer benieuwd. Uh, we zetten de camera's erop en uh, we houden u in de gaten, Sinterklaas. En ik zou zeggen, in ieder geval, uh, heel veel plezier zaterdag Dankjewel, in Dokkum. En, uh, en zondag, uh, ja, dan uh, verwelkomen wij u natuurlijk ook in Zandvoort. Uh, vanaf okay. 12 uur is dat, geloof ik, hè? En die Charles ook, hè? succes met zijn programma. En jij ook, hè? Nou, die Charles, ik zal hem een beetje in de gaten houden. Want uh, hij heeft dus een wattel in uh, de schoen gelegd voor het paard. En ik zie hem net door de studio heen lopen, zit hij op een wattel te kauwen. Dus ik oh, weet het niet, ik weet het niet. We oh, wachten het oh. rustig af, Sinterklaas. Oh. Dag Willem. Dag Sinterklaas, tot snel. Dag. Dag, een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Om het cadeautje zo, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Om het cadeautjes, zo, oh, hij is zo lekker groot. Ik heb een boot. Een boot! een boot! En je herkent het natuurlijk al van, uh, ja, van Anne, Sanne. Sanne heeft een boot, Anne heeft een boot. Uh, ik, ah, dat uh, zal Sinterklaas wel erg leuk gevonden hebben, dit. Ja, hij krijgt niet elke dag een plaatje aangeboden natuurlijk, hè? Nee, dat, uh, en, en, en, en nog wel van een meisje uit, uit Zandvoort. Nou, ik vind, het, ik vind het helemaal geweldig en... Uh, Heel waarschijnlijk staat ze zondag ook op het strand, denk ik. Ja. Hé hey Willem, wat... wat oh. uh, ja, ja, ja, ja, rustig. Ja, maar, rustig. Jongens, rustig. Denk aan je hart, Willem. Ja, ja maar gaan. ik denk er heel hard aan. Luister, ja. ik, ik, ik wilde aan jou vragen van... Uh, ga jij ook nog thuis uh, Sinterklaas vieren? Uh, ik heb het altijd wel gedaan. Uh, alleen, ik heb sinds dit jaar heb ik centrale verwarming. Dus bij mij komt die niet, denk ik. Jawel. maakt allemaal niks uit. Echt waar niet? Nee, ook... Als u thuis centrale verwarming heeft, ja. luisteraars... dan ja. weet ik zeker dat Sinterklaas gewoon een toegang tot uw huis... Eh, hij heeft namelijk een, een, een loper, een, een, een, een sleutel. Ja. Vroeger had je zo'n zo zo zo metalen ding met... met hè, dat, ja, ja, ja. Maar ja. tegenwoordig heeft, heeft hij dus ook een lipsloper. Oh, zei dat? ja. ja. Dus een uh, lip, lip slot ook ja. hè? Ja, ja, ja. ja. Uh, en en uh, ja, hoe heet die andere slot ook weer? dan we mogen, we mogen geen reclame Nee, mogen geen reclame nee. maken. Nee, eh... Uh, dat zijn van die Poolse dingen, slotties. Slotties, <lacht> die heb je ook. <lacht> ja, maar trouwens, maar, ik, ik, wat ik wel eventjes wil zeggen... dat is uh, uh, ik heb, uh, Vorig jaar is het dus via mijn werkgever gegaan. Ja. En uh, het Sinterklaas, uh, die heeft het dus via... Ja, dat is wat ik zei. Uh, hij had gezegd tegen die werkgever, doe jij het maar. Dus... Ik kreeg op een gegeven moment uh, een, een telefoontje van mijn werkgever. En mijn werkgever zegt: Van, uh, van ik, geef je de, ik geef je de zak. Ja. En je hoeft maandag niet meer terug te komen. Okay. Toen heb ik gezegd: Nou ja, tot dinsdag. Ja. Ik wil je nu even waarschuwen. Want? Namens nou, alle luisteraars ook. Want dan komt meneer Ruckert komt de studio binnenlopen. Is dat die Henny Ruckert met twee mannen? Die man boven is. Ja, die eet, tot, die eet tot heel veel sushi. Eet die. Wat eet hij? Sushi, sushi. Sushi, ja. En hij drinkt ook heel veel port. Ja, en dat dat voegt hij dan samen en krijgt sport. Oh zei hij ja, dat de is, watertoren Watertoorn. Uh. Ja, die, dat is die watertoren man. Hè, van de, nee, sport, uh, nee lunch lunchsport. Hoe laat, laat, laat begint hij? 12 ja, uur dan? Hij begin, begint niet, joh. Hij begint niet? Nee, dus geen begin aan. Hou op, schrijf. Dus ja. Absoluut geen begin. Nee, hij begint om 12 uur. Hij begint om 12 uur. En hij heeft altijd een hele, hele mooie sportgassen. Ik weet niet wie er vanmiddag uh, komt. Vraag het vragen dus aan hem. Hij, hij, misschien niet, dat hij uh, antwoord wil uh, geven. En hier, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, dat is die volgende stem. Goedemiddag. Goedemiddag. De, Goedemiddag. De stem van Sinterklaas. Oh, oh, oh zei dat. <laughs> ja. Ja. Hellie, vertel. Wie heb je vanmiddag als Ik heb vanmiddag twee voetbaldieren. Voetbaldieren, waarom zijn het dieren? De heren. Haverboesch uh, en van Poeteren. Ja, Haverbusch en van Poeteren. Ja. Ja, dat zijn ze. Hey, en wat, wat, voor, wat voor sport beoefenen zij? Voetbal. Voetbal. Dat is ook toevallig. Het zijn voetbaltrainers. Het zijn voetbaltrainers. Hey, en en, en uh, voor, voor bekende verenigingen? Nou, bij DSOV waren ze heel succesvol. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. En komt, komt jouw presentator Ron Pirmofoller ook? Ik neem aan van wel, ja. Okay. Uh, Jos is er niet vandaag, Jos de Jong. Ook hey. dat maken van van aantekeningen... Uh, hey, Jos, Jos, Jos is er weer niet, hij is er weer niet? Jos is afwezig, dat kost uh, een punt. Ja, ja, uh, ja, heel Gele kaart. Nou, ik zou bijna rood. Ja, maar, <laughs> ik, maar ik wil even, uh, toch even zeggen uh, iedereen als Henny binnenkomt... dan ik altijd dat ik een bepaald nummer klaar staan. Ja. Leef. En, uh, ik weet niet hoe hij het weet, maar... Een uh... vrijdag in de kroeg. Henny voor jou. In Amsterdam. Dankjewel. Zat aan de bar met een glas. Een oude wijze man.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 Ah, het is ons werkelijk in den kop geslagen het is werkelijk niet normaal wat hier altijd gebeurt de vrijdagmorgen, de boys are back in town en de hele boel staat op de kop en het ging altijd heel netjes tot dat Henny Rukert binnenkwam ja en dan is feest natuurlijk hij zegt het is altijd gezellig bij jullie ja <lacht> wat moet ik daar nou van zeggen ik doe ook maar wat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 Wouter Hamel alweer, en uh, ik moet hem heel erg wegdraaien, want uh, ja, anders, kom ik, anders kom ik niet uit. Ik heb weer een verzoekje klaarstaan en ik snap er niks van. Waarom, waarom doen jullie dat niet bij andere programma's? Waarom dan altijd bij de Boys of Back in Town en altijd van die rare... van die vreemde nummertjes, uh, nummertjes draaien. En, uh, ik heb net al iemand die kwam de studio in en die begon gelijk te schreeuwen van... Leef! Ja, nou, ik, ik kan daar niks mee, maar... Ja, dat wel natuurlijk. Ik vraag altijd een tientje. En jij? <lacht> Ik drink zo graag een bier met Henkie Ik drink zo graag een bier met Henk We drinken regelmatig Maar we drinken nooit te veel als je dat soms denkt We zijn in onze stamkroep Tot zeker s'avonds laat Ik drink zo graag een bier met Henkie Want Henk is mijn maat Ik drink zo graag een bier met Jopie. Ik drink zo graag een bier met Joop We drinken regelmatig en het smaakt op opperwest en het is goedkoop. We zijn in onze stamkroeg. tot s'avonds laat. Ik drink zo graag bier met Joopie, want Joop is mijn maat. Wordt nooit kwaad. No. Ik drink zo graag een bier met Harry. Ik drink zo graag een bier met Harry. We drinken regelmatig en ik breng me daar thuis in zijn grote kar. We zijn in onze stamkroeg. Tot zeker s avonds laat, ik drink zo graag een bier met Harry, want Harry is mijn maat. Ik drink zo graag een bier met Adrie, ik drink zo graag een bier met Art. We drinken regelmatig en het maakt ons toch niet uit of het bier doodslaat. We zijn in onze stamgroep. tot zeker s avonds laat, ik drink zo graag een bier met Adrie, want Art is mijn maat. Ik drink zo graag een bier. Oh, laat een staan. Laat een even staan de bier. Ik drink zo graag een bier met ellen. Ik drink zo graag een bier met ellen. We drinken regelmatig. En ze vinden me altijd lief als ik weer bestel. We zijn in onze stamkroeg. Dat zeker zal avonds Ik drink zo graag een bier met Ellen. Want L El is mijn man Ik drink zo graag een bier met Henky. Ik drink zo graag een bier met Henk. We drinken regelmatig.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 Ik drink zo'n rauwe bier met Henkie, want Henk is mijn man. Ik drink zo'n rauwe bier met Henkie, want Henk die. Ja, Henk die betaalt en uh, ja, dit was weer, uh, dit was dingetje weer. En ze zeggen: dingetje, wie is dingetje? Nou, dat is de mannetje het Sanfo, die. Uh, jaren geleden was hij bekend en. Uh, ik word op mijn schouders getikt en uh, ik weet ja, niet waarom... Ja, Nee, de boy, hey. boys are back in town. He. Always 24-7, 7 days a week. Zo so is dat. En wij willen het hartstikke fijn dat u allemaal zo spontaan reageert en luistert, natuurlijk. Ja, en we omhoog dat u het doet in het einde van het jaar. Want we gaan, we gaan nog minstens 20 jaar door, Willem, toch? Ja. ben in als... 90, dat moet kunnen. Nou, jij wel? Ik weet niet of ik het red, maar we je, hebben zo'n We hebben zo, zo'n uh, zo traplift hier, dus je komt vanzelf naar boven. Ja, nou ja, goed, de luisteraars die zullen nu denken van wat gebeurt er allemaal in de studio? En nou, er wordt op dit moment wat gefilmd en... Uh, ja, en, we ja, zijn op tv. Is dag, het voor de, voor, de, voor de Playboy? of? Nee, whatever. het is gewoon een promo. dat heet een promo. Een promo. Een promo voor ons programma. De uh, boys, boys are, are back, back, back in... Back? Back? Back in town. En nou even van, samen. The boys, the boys are back in town! Yeah! Sorry voor de stukje ongeregeldheid. Jongens uit Enske, oftewel de jongens uit Enske D, jawel. De Bevoens, de a cappella band uit uh, een grijs verre en een mooi verleden. En, uh, het is uh, tijdloze muziek en bij ons hoor je tijdloze muziek. En waarom? Wij zijn tijdloos, denk ik. Ja. Nou, uh, Charles, uh, wij, uh, wij schieten er weer mooi op, jongen. Dat, ja, uh, het, is, het is zelfs ook nog zo dat ik de Bevoens ooit een keer in, La, in Haarlem... heb ik geloof ik al zeker. Ja, de volgende vorige week nog. Ja, uh, in, in de Palermo's tegen Haarlem. Dat is een straatje wat loopt van de nieuwe Groenmarkt naar de, naar de Zeilstraat ja. in Haarlem. Ja. Daar had je vroeger een discotheek uh, dat heette uh, uh, Palermo. Daar traden uh, Wally Tox en de outsiders op. Ja. Uh, de de bufoens de bevoegd, Maar natuurlijk. ook uh, Hans van Meulen met zijn syndico's. En zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, dat was een hele populaire uh, uh, nou, discotheek, wil ik het niet noemen. Want er werd nee. live gespeeld. Ja. En uh, die herinneringen heb ik dus aan de bevoens. Leuk. Ja. ja, dat is een leuke herinnering. Ja, ja ik, ik ken ze van Radio Oost en zo natuurlijk. Uh, ja. Oh ja, jij komt, je, jij komt natuurlijk uit die streek. Ik vandaag. kom uit Ik weet net dat uh, uh, wij met kabel teweeg hadden bij onze Glanenbrug En uh, Glanenbrug op kabeltelevisie. Wanneer het lering krijgt, is nog niet bekend. In die periode zat ik daar. <laughs> Dus, uh, ja. Maar goed, uh, wij gaan uh, richting de klok van 12 uur weer. Helaas, helaas, helaas. Alho alhoewel, we krijgen een leuk sportprogramma zo. Met, uh, met Henry Rukert dus, en Romperen van Voller. Die presenteren dat. Ook nog. En ook hele leuke gasten hebben zojuist uh, van Henry gehoord. Dus dat komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Tot twee ja. uur vanmiddag blijven luisteren naar van Zandvoort. Maar ja. ook daarna. Want daarna uh, ook. we gaan gewoon door met uitzenden. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. 24 uur per dag. 24-7. Ja, dat, zo is uh, dat. dat heb ik geleerd in Duitsland. 24-7, jawel. Wat heb jij uh, voor ons nog, uh, Willem, als afsluiter van het programma? Ik ga, ga kijken over uh, uh, Deen uh, Sanders, misschien uh, Dean Sanders, misschien Cam, misschien Cammy. Oh niet. ja. Die Phoenix. Ja, dat is die buur van die Tato-figuur, toch? Ja, dat klopt. Ben, ben sanders Ja, bang. De eerste uh, winnaar van de Voice of Holland ooit, hè? Ja, daarna was het snel gebeurd met hem. Maar dan gaat het ja. verder, verder niet om. Maar goed, het nummer, dat, uh, ik vond het een leuk nummer uh, als afsluiter. Ja. En uh, als afsluiting wil ik eigenlijk ook zeggen... Van, uh, we zijn er nu twee weken niet. Nee, want uh, ik, ik ben ingehuurd door Sinterklaas om, om, uh, om hem te, te helpen. ondersteunen. Ja, door. vervoer ja. en zo. En, ja, ja, ja. Ja. ja, en, uh, ja. ja. Ja, en, en als jij er niet bent, ja, dan ben ik er ook. Niet, ja, bij doe ik ook, hè. Hoe oh, doe jij dat? Ja, oh. dus, als hij van het dak af uh, waait. waait, dan ja. uh, moet, ik, uh, moet ik hem reanimeren. Wat moet je dan? Uh, moet ik hem reanimeren. Je spreekt wel uh, heel veel taal, hè. <laughs> maar goed, ik, uh, ik wil jou in ieder geval uh, weer uh, hartelijk... Moi j'ai uh... été à une école, cours, cours complémentaire, en on, on, on prance le mot, uh. seulement le mot... Uh, Kom Ja, ja, Kan iemand ik... die Franse kok er even uit donderen? Ja, zo. Even vertalen. Ik, ik zat op een middelbare school en daar heb ik alleen maar de Franse taal geleerd. die je zo alle dag gebruikt. De woorden die je alle dag. Le, le, le mot, com parle Jacques Oftewel, de, de, de woordjes die je elke dag. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, ik spreek natuurlijk ook een, ook een Ik spreek vloeibaar Frans, spreek ik. Vloeibaar. Champagne. Champagne. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. ragu, uh, Ook, ragu ook. Maar dat is meestal erbij hè, dan. Okay. In zo'n zo zo zo dingetje. Zo'n karton. Ja. Past het ei nog in het mandje? Nou ja. Het ja. Ja. ziet er wel uit, maar er mag wel een ander frontje op. Oh. Zeg maar. Ja. Okay. Nou, <laughs> ik, uh, ik ga het laatste nummer instellen. Dat ja, vind weer zelf, Willem. Dankjewel man. Goed zo. En uh, over twee weken uh, niet. Dan, hè. Nou, twee weken niet. En dan nee. de derde week... Uh, nou, Dat moet we maar eens kijken dan kijken, dan de kerst, we gaan richting de kerst. We gaan richting de kerstboel nog versieren en zo. En, ja. Nou, we zeggen, we zeggen was, uh, tegen de luisteraars: uh, toepasselijk uh, uh, succes met een piekervaring. En uh, de ballen allemaal, toch? De wat? Die piekervaring, die zet je boven in de boom. Ja. En de ballen, die hang je erin. Daaronder, onder de piek. Onder de piek. Het wordt er niet het beter wordt, op. Het wordt Hé, oude vriend, bedankt. Ja, hoi. hoi. <tie>